Probeer nu het nieuwe Quick Wash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. 15 nieuws 9 uur. Goedenavond, ik ben Eva Floon. Er zijn acht skiërs om het leven gekomen door een lawine in Californië en er wordt ook nog steeds iemand vermist. Gisteren werd een groep van 15 mensen door die lawine getroffen. Zes van hen werden eerder vandaag wel gered. Er is een vervanger gevonden voor beoogd staatssecretaris Van Berkel... die zich terugtrok omdat ze had gelogen op haar cv. Wie die vervanger dan is, dat houdt Jetten nog even voor zichzelf. Hij maakt het morgen bekend, dan wordt ook het nieuwe kabinet beëdigd. De Oekraïnse president Zelensky vindt dat het vredesoverleg... met Rusland te weinig heeft opgeleverd. De twee landen spraken elkaar afgelopen dagen onder leiding van Amerika... maar dat leidde niet tot een grote doorbraak. Ze gaan wel verder praten, maar wanneer, dat is nog niet bekend.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 Krijgt de situatie op de weg op dit moment geen vertragingen. Wel flitsers. De A1 richting Hengelo bij Deventer. 105.4 op de A10 richting de Nieuwmeer bij Amsterdam. 29.1. De A15 richting Rotterdam bij Ridderkerk. 73.1. Dan de A16 richting Breda bij Prinsenbeek. 58.9. De A32 richting Veen. Bij Holtwolde 40.2. En de A50 richting Apeldoorn bij Beentenbroekland. Nee, ja bij, Beenten -Broekland. bij de paal 211.9. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen. Lidl Minis! Wij zijn de kleurrijke minis. Van groeten en van fruit. Jullie en zijn vrienden. Spaar nu bij Lidl voor gratis minis. 10 kleurrijke groeten en fruitknuffeltjes. Haal je spaarkaart in de winkel en spaar ze allemaal. Lidl, je verdient het. Windvanger. Serious, boy, on, mate,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 Show, Martin Gerrits, Love and Matt. 10 minuten over 9. Jordi hier op de plek van Bas en Dylan met Eva Floon. ook gelukkig aan mijn zijde. Hi, hi. Vanaf welke leeftijd wordt motorrijden niet meer stoer en wordt het gezien als midlife crisis? Ja, ja jij vroeg <laughs> dit vandaag uh, in de app, want ja. jij, uh, jij zat er toch een beetje mee in de maag, begreep ik. En toen moest ik eigenlijk meteen wel lachen. Want ik dacht, jij gaat er dus vanuit dat het nu heel stoer en aantrekkelijk is. Oh nee, even, hey, ga dit nou niet doen. Ja. Nou, Oké, okay, ik zal het even uitleggen. Ik zat een beetje te denken, ik ga deze week ga ik naar de motorbeurs. Nou ja. Ah, gaaf. Ik, ja, ik weet niet, dat, dat klinkt ook al niet heel sexy inderdaad. Uh, maar ik, ik heb op mijn 24 ste heb ik mijn motorrijbewijs gehaald. En ja. nou ja, dat vind ik wel gewoon stoer. Weet je wel, dat heeft wel iets sexy. toch? Een man op een motor, dat is gewoon vet. Je die auto toch op? Nou, dat nee, is toch gewoon stoer. Ik vind het, kijk, een Motorfiets is een voertuig. Nou ja, nee. uh, net zoals een. En ik snap dat dat heel leuk kan zijn en dat het het gevoel van vrijheid uh, geeft. Maar, maar er is persoonlijk niets wat mij, want ik ben ook maar één iemand, hè, minder trekt. Dan een meneer die dan heel stoer even gaat optrekken en dan eens denkt van nou, ik zal dat gietje wel eens even laten zien hoe hard ik kan met de motorfiets. Nou, maar ja kijk. En dan ja, ik en denk de vooral, reden... je hebt zo'n pak aan om je te beschermen. Ga dan gewoon binnen zitten. Dan <laughs> zit je sowieso veilig. <laughs> <laughs> Dit was dus niet de reden waarom ik het vroeg. Oh. Ik, ik, nou ja, goed, ik maar had je kan het misschien nu wel meenemen in ik, je had heel de, ik had gewoon heel erg de hoop gehad namelijk. Dat, dat die sexiness en die koelheid en die stoerheid. Dat dat er nu nog wel zou zitten. Maar ik was gewoon aan na, bijvoorbeeld die motorbeurs. Daar loopt dan ook helemaal van die, van die vaders en van die oudere meneren rond. Ja. Met leren jasjes. En, ja, ik weet je, dat, dat, dat wordt op een gegeven moment gewoon een beetje oud. Niet stoer meer, maar midlife crisis. En ja, dat weet je wel. Maar, nee, ik denk dat ik je het zo af, niet moet zien. Je moet ik, gewoon denken, want die willen net als jij. Lekker gewoon lekker rijden op de motorvier. En dan met de wind in de haren als het er helemaal af mag. En dat is leuk. En dat gun ik iedereen van harte. Maar ik zou niet bezig zijn met of het sexy is. Want ja, je moet zulke warme kleren aan. Ik kan helemaal niet zien of je sexy bent. En, maar ik vind jou heel sexy. Hè, laten we dat even vooropstellen. Maar de motorfiets zit, ik moet doet het niet. Ik moet de vrouwen van me afslaan even als ik de ja nee Ja, dat snap ik. ik de <laughs> app-inbox hier van 5 jaar je overstroomt. Zie je alleen <laughs> ja. maar vrouwen binnenkomen. Oh, oh, oh, dus oh, het is oh. wel sexy. Maar ik had gewoon gehoopt dat jij zou zeggen. Nou, nu is het nog wel prima. Weet je, wel, je bent nu 30. Maakt nu nog niet uit, maar pas over vijf, zes jaar... zou ik me even zorgen maken over je imago. Nee, maar ik heb eigenlijk veel beter nieuws. Het, het, het blijft gewoon altijd kunnen. Het is alleen nooit sexy geweest. Het blijft altijd kunnen. Ja. Ik ben benieuwd of je onderzoekje over zijn. Waar we zo nog even op terug kunnen gaan. Misschien een je reacties in de feit... dat de app er even bij pakken. Ik, ik heb het gevoel dat dit nog niet klaar is. Dat dit nog niet afgesloten is, dit hoofdstuk.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 If friends or you'll be lonely once I was seven years old once I was seven years old. Radio 538 Smash Gordo en Rainier Sonneveld Loco loco in the Amy Warnhout en Valerie. De vraag net, vanaf welke leeftijd is motorrijden niet meer sexy, stoer? Maar... Een midlife crisis. Dat was een vraag eigenlijk die ik stelde. Maar toen kreeg ik van Eva te horen dat motorrijden... aan zich al überhaupt nooit sexy of stoer is geweest. Nee, maar ik zei er wel bij... Je kan, het gaat erom of je het leuk vindt of niet. En maar als dat... je dat vindt, kan je je hele leven blijven doen. Maar hangt geen leeftijd aan ja, wat mij betreft. Ik vind motorrijden fantastisch. Maar het was wel even een vraag die in mijn hoofd voorbij kwam. Jolien, goedenavond. Ja, goedenavond. Jij ja, ja, hebt hier een hele duidelijke mening over. <laughs> ja. Vertel. Wel. Nou, inderdaad wat Eva zegt. Het is, het is maar net wat je zelf vindt. En dat, dat zij zegt dat, dat zij vindt zij dat niet sexy. Maar, en dat kan. Maar ik, ik vind, ja, als je iets leuk vindt, dan is dat gewoon leuk. En, en de mensen die het leuk vinden, die zouden dat inderdaad sexy kunnen vinden. Ja, dat is waar. En vind jij het sexy? Ik wel. Ja? Kijk, met jullie kan ik praten. Ik vind, ik, vind, ik, vind ook, ik vind ook niet dat de leeftijd uitmaakt daarin. Nee. Nee, oké. Okay. Ja, en wat vind klaar. je dan sexy aan een motorrijder? Want ik vind ze zo warm ingepakt. <laughs> ja, het, het, gaat, het gaat om dat je erop zit en dat je dat, je dat ervaart dat je met die bochten mee gaat en dat je hard gaat en ah, dat soort Eva, dingen. Eva, zou je alsjeblieft een keer bij mij achter op de motor zijn. Oh, e nee, dat durf ik echt niet. Dat vind ik. <laughs> oh, I dare you. Ja? dat is zo ja, hartstikke Je moet met hem meegaan, achterop. Ja, dat lijkt me is toch leuk even. Ah. Ja, dat ik daarna niet meer is van jou af kan blijven. <laughs> maar dan weet je misschien wel hoe het voelt. Dat is waar. Dat is waar dat ik is wil absoluut. morgen wel een rondje met jou op de maatschappij. Kan je morgen bij mij echt wel. Ja, maar dan oh, wel als het we, licht dan is wel hoor. morgen horen. Oh, ja. Oké, okay. okay, nou als het licht is. Nou wat leuk. Nou, ik heb, okay. nou, nou, leuk. Nou, ik heb okay. wel een helm voor je maar dan mag je van mij de motor pakken. Ik heb een voor je. Ja, kijk. Dankjewel. Jolien. Fijne, Fijne avond. Ja. Nou, morgen dan het vervolg hierop. Ja, daar hoorde je op 5.8? Zometeen bellen wij met de oud-manager van Ferry Doedens. Staan namelijk sinds deze week een documentaire over Ferry Online. En die zorgt voor veel ophef. De Koffiejongens. Composteerbare cups, check. Biologische bonen, tuurlijk. Serieus lekkere koffie, de. Proef zelf maar. Hup, ga naar de koffiejongens.nl. Hey. de Koffiejongens.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 Hmm. Serious Dat is het geluid van Windfarmed Seaweed Snacks. Gekweekt bij een windpark op zee van Vattenval. Meer weten? Ga naar vattenval.nl slash windfarmed. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdienst. D-reizen. Live your dreams. 5, 3, 8. <laughs> Jordi Warners. Met zometeen de oud-manager van Ferry Doedens aan de lijn. Eerst Armin van Buren. 5, 3,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 What a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 Dream back, oh God, oh God, and dream a little dream Aw! with me.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 Midnight Song, ja, oké, okay, dat is mooi op 5-3-8 maar uh, short trekker Melle van het Wout. die uh, heeft Olympisch zilver behaald op de vijf meter. de Hij staat helemaal te lachen en het mooiste is zijn broer Jens van het Wout ook nog eens uh, bronzer bij. Ah, dat is toch prachtig. Wij krijgen uh, hier de beelden te zien, inderdaad, uh, vanuit uh, Milaan de short track baan en die zijn beide hartstikke trots. En terecht ook. Wat mooi zeg. En dan hebben we nog een aantal dagen Olympische Spelen voor de boeg, hè, waar nog heel veel gaat gebeuren. Dus het blijft nog even spannend. Hey, uh, Zometeen, spannend gesproken, we bellen eventjes met de oud-manager van Ferry Doedens. Er staat op dit moment een documentaire deze week online. We hebben het gisteravond ook al uitgebreid over gehad. Ferry lost. Het gaat niet goed met Ferry Doenens, de oud gtst acteur En we gaan zo meteen bellen met de oud-manager van hem, want die speelde ook een grote rol in deze documentaire. Radio.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 Bij snelle en ik zing, 5, 3, er is veel te doen de afgelopen dagen over de documentaire Ferry Lost. Over voormalig goede tijden, slechte tijden acteur Ferry Toedens. Is op Prime Video verschenen. In de docu wordt het leven van Ferry Toedens gevolgd de afgelopen jaren. En dat is bij heel veel vragen pijnlijk om te zien. De man die veel in die documentaire aanwezig is, dat is nu de ex-manager inmiddels, maar tijdens de tijden van de opnames was het de manager van, van Ferry, Christian Lohman. Christian, uh, goedenavond. Goedenavond. Nou, allereerst, uh, dankjewel dat je bij ons even aan de telefoon wilde komen hierover. Geen probleem. Hoeveel reacties heb jij inmiddels gehad na aanleiding van de docu die nu online staat en daglicht Heel veel. Heel veel, maar dus, uh, het varieert van mensen die uh, ik niet ken die mij mailtjes gaan sturen of ik dingen door wil sturen naar Ferry... of die mij willen complimenteren over het geduld wat ik heb gehad. Maar ook andere collega-artiesten, collega-managers. Ja, van alles. Het komt eigenlijk uit alle hoeken en gaten komen wel reacties. Ja, de grootste vraag die in mij nu als eerste opkomt is... heb jij nog contact met hem? Jazeker, ja. Bijna dagelijks wel. En hoe is dat contact? Goed, Wat kun je daar ons over vertellen? Hoe kijkt hij hier nu zelf op terug en hoe gaat het met hem? Het gaat goed, ja. Naar omstandigheden gaat het natuurlijk goed. Kijk, als ik zeg het gaat goed met hem, nou ja, dan zou ik het denk ik ook liggen... want je ziet natuurlijk in de documentaire dat het niet goed met hem gaat. Maar uh, gezien de omstandigheden, laat ik het zo zeggen, gaat het goed... Ja. ja, maar je bent nu niet meer zijn manager... dus je doet niet meer zijn zaken voor hem. Nee. Um, hoe, hoe is dat uiteindelijk ten einde gekomen? Want dat zit niet helemaal in de docu. Nee, dat zit er niet helemaal ja, in. Het, uh, de laatste paar maanden... was het voor mij gewoon heel lastig om Serri te bereiken. Zeg maar. Dus hij nam de telefoon niet op... hij beantwoordde mijn appjes niet. En als ik iets door had gestuurd via de mail... kwam daar ook geen antwoord op... Ja, dat kan één keer gebeuren, twee keer gebeuren... maar dat gebeurde gewoon continu. Daarnaast kwam die afspraak niet na. Ja, dus als ik met jullie een interview bijvoorbeeld had gepland... dan had hij vanavond de telefoon niet opgenomen. Uh, nou ja, dat soort dingen. En dat werd gewoon te veel En uh, maakt het voor mij eigenlijk onmogelijk om met hem te blijven werken. Ook omdat ik mijn werk gewoon goed wil doen. En het is ook mijn naam die er aan hangt. Ja. En ik probeer altijd binnen no time een reactie terug te geven. Ik vind ook dat dat ze hoort. Um, ja, en als hij mij daarin... Uh, Eigenlijk voor de voeten loopt dat ik dat niet kan, ja, dan, dan, dan rest mij gewoon geen andere oplossing dan te stoppen. Ja, de, het laatste gedeelte wat je in de documentaire ook ziet is dat. Nou ja, hij gaat op een gegeven moment, gaat hij vijf dagen naar Zuid-Afrika, gaat hij een afkeerkliniek ja. in, nou dan komt hij ja. dus heel snel weer terug, omdat hij, nou, er zitten te veel Nederlanders, uh, de, de, de kamers zijn gedeeld, dus het zijn gewoon ja. een aantal ja, excuses, redenen ja. waarom hij gelijk weer terug is gegaan. Je hebt hem toen toch weer opgehaald en je, je stond toch weer gelijk klaar voor hem. Hoe stond jij daarin op dat moment? Wat was jouw gevoel? Nou, ik baalde hem natuurlijk gigantisch. Ik heb hem ook een paar keer nog aan de telefoon gehad... toen hij daar net zat in Zuid-Afrika. En toen belde hij ook ik zei een Ja, Ik zit met allemaal Nederlands en dit. En ik moest met iemand op mijn kamer zeggen... ja, als dat het al het ergste is... weet je, je kunt daar wel heel erg aan jezelf gaan werken. Dus waarom grijp jij ieder excuus aan... om, om, om maar niet te hoeven starten daar? En, eh, dus toen hij terugkwam was ik natuurlijk niet blij. Maar goed, hij had wel gezegd... van: eh, als ik terugkom, dan pak ik zelf al. Eh, de draad even op met um, nou ja, spoor 6, dat was een verslavingsinstelling in, uh, in Bussum. En daar heeft hij ooit, toen hij de eerste keer uh, is gaan afkicken in Thailand... hebben zij hem begeleid. En daar heeft hij nog steeds contact mee. Dus toen hij terugkwam, heb ik ook gezegd... oké, okay, en nu meteen door naar uh, spoor 6. En wat hield dat dan in, spoor 6? Nou ja, dat is eigenlijk ook gewoon dat je gaat praten met verslavingsexperts en, uh, en het eigenlijk een traject start. Uh, maar dan een, ja, een traject wat hij dan zelf gekozen heeft en wat, wat ik, in dit ik had natuurlijk Zuid-Afrika voor hem uitgekozen, um, um, dat hij het zelf gewoon in de hand heeft. En heeft hij dat nu? Nou ja, er is een intake geweest, dus uh, in principe, uh, alle hulp staat klaar, alleen... Uh, ik heb natuurlijk een soort interventie gedaan. En het was van, nou ja, je moet nu gewoon gaan. Dat heeft hij op kraan. Alleen, nou ja, de heer Prisien, hij kwam heel snel terug. En bij, uh, bij dit verhaal moet hij het wel zelf aangeven. Dus zij kunnen hem natuurlijk niet verplichten om, uh, om, om hem nee. te laten behandelen. Ja, dit was het eerste gesprek wat wij na een paar minuten geleden... met Christian hebben opgenomen, de oud-manager van Ferry Doedens... over die documentaire Ferry Lost. We hebben nog verder met hem doorgepraat. En dat hoor je zo meteen de, ja, het verloop van het gesprek met zijn oud-manager. In de 5 de avondshow hier is Amy McDonald This is The Life.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 Dit is de NL Alert. Oh uh, we moeten de ramen sluiten. Bedankt, Beef! Wat er ook gebeurt, volg jij NL Alert. En informeer anderen.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 Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Mm. Mm. Dat kan nu ook met onze...